Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In Suriname mogen ambtenaren. tien uur ochtends en twee uur middags de airco aan hebben. Op andere tijdstippen moet de apparatuur uit. vanwege het grote elektriciteitstekort in Suriname. Dat ontstond toen vorige week. een deel van een waterkrachtcentrale werd stilgelegd. vanwege de lage waterstand. President Boutersen gaf in het parlement toe. dat zijn regering fouten heeft gemaakt. bij het energiebeleid. Vorig jaar waren er volgens hem al signalen. dat de waterstand te laag zou worden. Maar daar is volgens de president niets mee gedaan. Vanwege het stroomtekort sluit het Surinaamse energiebedrijf steeds beurtelings delen van Paramaribo en andere gebieden in Suriname af van het elektriciteitsnet. De Oekraïnse president Poroshenko zegt dat er een plan wordt voorbereid tot een staakt het vuren. Hij overlegde in Minsk bijna twee uur met zijn Russische collega Poetin over de crisis in Oost-Oekraïne. Poetin beaamde dat er snel een einde moet komen aan het bloedvergieten. Ook zei hij dat het aan Kiev is om te komen tot een wapenstilstand. Na het overleg met Poroshenko begon Poetin een vergadering met de Wit-Russische president Lukashenko en met president Nazarbayev van Kazachstan. Dat gesprek gaat vermoedelijk over douanekwesties en handelsvoorwaarden en over de vraag in hoeverre die ook voor Oekraïne zouden moeten gelden. De ramp met vlucht MH17 wordt op maandag 10 november herdacht met een nationale herdenking in de Raai in Amsterdam. Dat heeft premier Rutte gezegd na een bijeenkomst voor nabestaanden. Rutte zei verder dat nabestaanden het erg waarderen dat heel Nederland meeleeft. Op de bijeenkomst in Nieuwegein kregen de aanwezigen informatie over de afwikkeling van de ramp. Daar is ook bekend gemaakt dat er inmiddels van 283 mensen DNA-materiaal is gevonden. Toestel had 298 inzittenden. Het weer vannacht droog en opklaringen. Tegen de ochtend kan wat nevel of een mistbank ontstaan. Overdag lossen mist en nevel snel op. Blijft het droog, verder schijnt de zon flink en wordt het 20 of 21 graden.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 got to let you know, I've got to let you know. I feel my sexy as I dance. Oh -oh.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 Ik zie als ik dans, steek ik maar ga mijn voeten zo maar op, Ik voel me zie als ik dans, je op, mijn voeten Ik voel dans, je, op, je zo lekker dat ik het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 We managed, we had to stick to. the industry